Het programma op het WK rally rijden werd gestaakt. De proeven morgen gaan wel door. In Egypte is de avondklok versoepeld. Het uitgaansverbod gaat nu in om 9 uur in plaats van 7 uur s'avonds. De avondklok werd tien dagen geleden ingesteld in verband met de gewelddadige protesten tegen het afzetten van president Morsi. De autoriteiten willen met de versoepeling het leven voor de burgers gemakkelijker maken. Alleen op vrijdag, de dag waarop vaak betoogd wordt, moet iedereen wel om 7 uur binnen zijn.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 We gaan langs de velden beginnen in Almelo bij Arman Afsaroglu, Herakles PSV. 60 minuten gespeeld, nog steeds de voorsprong voor Heracles 1-0. En dat had eigenlijk 2-0 moeten zijn, want Linzen kregen... Nou, kans kan je het eigenlijk niet noemen, maar het was een prachtig schot. Vanaf de rand van het 16 meter gebied. krulde Linse die bal schijnbaar de kruising in. Maar hij ging net iets te hoog en hij belandde op de kruising op de lat boven Jeroen Zoet. En zo staat het na 60 minuten bij Heracles PSV nog altijd 1-0 voor Heracles. Henk Kok bij pekswolle we hebben een 18 minuten voetbal, nog geen doelpunt gezien. Uh, Spek Wolle is gevaarlijker, is dreigender. Hij heeft geen goede mogelijkheden gehad, zelfs twee goede mogelijkheden gehad via Bensom om aan de leiding te komen. Ik zal de eerste kans maar even beschrijven. Hij kwam alleen voor de doelman Nienhuis. Wilde de bal over de kant doelman uh, lobben. Maar hij gaf de bal te veel lift mee en toen ging de bal hoog over de lat heen. En zo staat hij hier nog 0 tegen 0. En dan weer terug naar een wedstrijd in de tweede helft. Ado Roda, er niet meer. Die voelt als uh, gespeeld. 3-0 maar liefst voor Rode JC met nog een half uur op de klok. En Roda heeft het makkelijk, want Ado heeft vanavond toch niet zijn avond. Er is een fase geweest toen het nog maar 1-0 was voor de bezoekers. Dan het kon, vrije trap. En Flederis uh, legt hem bijna op het hoofd van Biemans die scoort. Redding van Coutinho. Nou zo zie je maar. Het doelpunt is uh, dichtbij, maar dan wel voor Rode JC. Het blijft 3-0. You won't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 If I supposed to oh, be Baby Sitter Circus. U hoort al geluid op de achtergrond. Maar ik vertel eerst nog even dat Almere City in de eerste divisie de eerste overwinning heeft gehaald. Achilles 29 was het slachtoffer. Het werd 3-1. Plet scoorde twee maal voor Almere City in de 90ste en 91ste minuten. Dus uh, pas laat kwam die overwinning tot stand. Hoor de applaus. Voor wie is dat, uh, Armand? Voor Remco Pasveer, de keeper van Herakles. die nu weer even terug zijn doel in komt lopen. Hij stond even langs de zijlijn. Het spel ligt hier stil bij een 1-0 stand voor Herakles. Vanwege een blessurebehandeling voor Jorginho Wijnaldum. die na een duel met Mike de Wierik wat ongelukkig terecht kwam. Het lijkt erop dat hij het spel niet kan vervolgen. Dat ziet er niet heel goed uit voor Wijnaldum. Park zal dan voor hem in de ploeg gaan komen. Ja, Wijnaldum die gaat al naar binnen. En Park trekt zijn shirt uit. Maar goed, 64 minuten gespeeld hier in Almelo. 1-0 de stand dus altijd nog voor Herakles. Dat ook in de tweede helft gewoon uitstekend voetbal speelt. Je kan niet zeggen. ...dat PSV een stuk beter is dan Heracles. Integendeel, die kans van Linssen... ...net was de grootste mogelijkheid in die tweede helft. En nu weer Heracles met uh, Duarte daar aan de rechterkant van het veld. Komt daar dan misschien de voorzet? Nee, die komt daar niet. Bal gaat terug. Dan wordt er even rustig heen en weer getikt door, uh, door Heracles. Dat probeert die bal voor de goal te krijgen. Maar dat lukt niet. Nu dan misschien met Duarte. Dat schiet, die schiet, maar dat schot wordt gekraakt. Waardoor doelman Jeroen Zoet voor PSV de doeltrap mag gaan nemen. Wissel gezien aan de kant van PSV. Daar is Ola Toivonen in de ploeg gekomen. Hij verving Memphis Depay. De man van de fout in de eerste helft. Die leidde tot, tot de 1-0 van Herakles En Depay die we in de rest van de wedstrijd eigenlijk niet hebben gezien. Logische wissel dus voor van Philip Cocu. Wijnaldum die ging aan de linkerkant van de aanval spelen. En Toivonen staat nu centraal op het middenveld. Nu PSV met Bruma. 10 meter over de middenlijn. Bruma gaat naar Brenet. De rechter van PSV. Die moet terug. Want wordt op de huid. Uitgezeten door Brian Linssen. Uitblinker aan de kant van Heracles door Linssen. Die van VVV kwam deze zomer en gewoon goed speelt. Vorige week al en nu ook weer. Hij is dreigend. Brenet heeft veel moeite met hem. En hij creëert ook goede kansen voor zichzelf en voor, de, voor zijn ploeggenoten. Nu PSV dat uh, terug wordt gedrongen. Heracles mag een... Uh, of nee, PSV mag uh, gaan ingooien. Maar er komt eerst een wissel. Want uh, Wijnaldem is dus inderdaad van het veld gegaan. Voor hem in de plaats. Yishun Park. Die zijn eerste competitiewedstrijd voor PSV in Nederland speelt. Sinds, de, sinds het voorjaar van 2005. Een jaar of acht geleden dus. Dat is wel uh, zo'n tijdje terug. Maar Park is dus terug in Nederland. En gaat nu uh, aan de linkerkant spelen. Als PSV met Brenet de bal heet. Misschien. Die heeft nu veel ruimte. Brenet. Halverwege de helft van Herakles. Moet een voorzet komen. Komt niet. Gaat naar Jozufsson. Rand van 16 meter gebied. Terug naar Brenet. Brenet moet dan helemaal terug of niet. Nee. Maar Her zit daar goed tussen voor PSV. Als Jozefson aan de bal uh, komt. Maar Herakles jaagt dan goed door. Waardoor PSV niet de ruimte krijgt om, uh, om die vrije man voorin te vinden. En helemaal terug moet met Rekiek aan een nieuwe aanval moet gaan werken. Die nu rond de middenlijn de bal. Heeft na 66 minuten voetbal. parkt park nu misschien voor de eerste keer. Nee, dat lukt niet. Pasveer mag de doeltrap gaan nemen voor Heracles na 66,5 minuten voetbal. En dan komt die zegen voor Heracles toch wel heel erg dichtbij hoor. Het staat nu nog steeds 1-0 voor Heracles. En hoe is het met Perksvolle Heng tegen Kambuur, Henk Kok? We hebben 25 minuten gevoetbald. En PECS Zwolle kan niet dat spelletje ontwikkelen. Wat ze in de voorgaande drie wedstrijden wel hebben ontwikkeld. Maar ik moet wel zeggen dat ze veel meer aan de bal zijn dan Kambuur. Ze hebben ook twee goede mogelijkheden gehad via Benson. Eigenlijk hadden ze op een voorsprong moeten staan. En ik heb ook twee prachtige vrije schoppen gezien van Asciënten. Maar uh, die werden één keer gestopt door Nienhuis. En de andere bal ging naast. En Kambuur heeft heel weinig in de melk te brokkelen. Maar probeert het spel van PEC vanzelfsprekend wel te onderregenen. En hoe doen ze dat? Ze spelen heel dicht tegen de middenlijn aan. Dat betekent ook dat er veel ...ruimte achter de verdediging ligt. Dus veld op de bal, de ruimte is klein houden. Maar als er veel ruimte achter de verdediging ligt... ...dan heb je bij Peck ook een paar middenvelden ...zoals Motkocho en Klies... ...die een heel aardige steekbal kunnen ge ge geven. En daardoor kreeg Benson ook twee keer een kans. Misschien nu ook Benson. Nee, nee, nee, nee. Hij speelt de bal iets te ver voor zich uit. En dan kan Drossen. die kan de bal... Uh, ...ja, hij gaat uiteindelijk nog via de voet van Benson... ...gaat hij in de handen van Nienhuis. Maar Benson, dit was zijn derde kans toch wel. En dat zijn behoorlijke kansen voor Peck Zwolle. Hij had van die drie kansen. In elk geval één keer moeten benutten. Dan was de wedstrijd ook wat opener geworden. dan moet Kambuur ook wat meer aanvallen. En nu houden ze voornamelijk tegen. Niet dat de ene aanvalschool van Pek Zwolle afrolt na de andere op het doel van Nienhuis. Dat is niet het geval. Omdat de speelruimtes buitengewoon klein zijn. Maar het positiespel en de balbehandeling en, de, en, en het, het loop, die, die loopacties van Pek op, Met name op het middenveld en ook voorin. Die zijn vele malen beter. Nu ook de aanval weer van Pek -Svolle. over de rechterkant van het veld. Het is in... In dit geval is het Saai die die bal voor moet gaan zetten. Dat is een overtreding. We gaan hier wel, hoor. een overtreding. Een overtreding net buiten het strafschopgebied. We gaan door Bijker. En die spelhervatting van Pek zijn buitengewoon gevaarlijk. Een beetje aan de rechterkant van het veld. Eén maatje buiten het strafschopgebied mag Pek zomaar zo een vrije schop gaan nemen. Waarom zijn die vrije schoppen zo gevaarlijk? Met name als ze hoog worden gespeeld is het centrale verdedigingsduo van Cambuur. is niet buitengewoon sterk. Het is gewoon zo, Van der Laan is wat aan de kleine kant. is geen kopper. De Win is vooral een verdedigende kopper, geen aanvallende kopper. En nu moet hij de bal proberen zometeen weg te koppen. Even kijken wat Asiënt nu met die vrije schop gaat doen. Of gaat Saïmak die vrije schop in het strafschopgebied brengen? Interessante ontwikkelingen, ook in Almelo. Zeker voor de andere kop lopen peks vol. Het is Asiënt die de bal in één keer in de win moet weggeboxt, weggeboxt door Nienhuis. Die had de bal gewoon kunnen vangen van deze afstand. Deed hij in elk geval niet. En nog is het gevaar niet geweten van het is Mokta. Die gaat aan goochelen op de doellijn. Weer komt die voorzet van Saïmak. En nu wordt hij in Kop. Net voor Van der Werf wordt die bal weggekopt. Weggehaald door uh, Hoebelen-Schokker. Dat is een aanvaller van Cambuur. Uh, die was helemaal teruggekomen in het 16-meter-gebied. Anders was Moktar die was dan levensgevaarlijk geweest om die bal in te schieten. Interessante fase in de wedstrijd. Peksvollen laat zien dat er een veel betere ploeg heeft dan Cambuur. Waar ontbreekt het nog aan? Het ontbreekt aan doelpunten. Ik denk dat Adon Den een kwartiertje niet genoeg heeft, dacht niet mee. Nee, die hebben we dat haagste kwartiertje. Dat gaat vermoedelijk niet zoveel uithalen met een 3-0 achterstand. 20 minuten officieel trouwens nog op de klok. En ze moeten uitkijken bij Ado. Dat het straks niet 0-4 of 0-5 wordt. Misschien wel een nu vrije trap snel genomen richting Donald in de as van het veld. Daar zit dan Melone vlak buiten zijn eigen strafschopgebied, het ADO-strafschopgebied, maar net met het hoofd ertussen. tussen. Neemet nog een keer in buitenspelposities in scoren Dat deed hij ook in de eerste helft en in de tweede ook. Van Duinen nu aangespeeld met een prachtige lange bal bij ADO vanaf het middenveld. En dan door Schet vanaf de rand van het strafschopgebied met de linker, ja toch over en ver naast het doel geschoten... Dit zijn van die momenten waar Adel het van zal moeten hebben. We zagen eerder al Cabral nog met een harde voorzet vanaf de linkerkant. Waar Van Peppe in de lucht net de baas was over. Van Duinen die de bal nu recht voor het doel. Meter of zeven voor de goal staat. Die rechthaf opschiet op Kurto. En daarna dus die rebound voor Schet. Dit zijn wel mogelijkheden voor Den Haag. Maar dit soort momenten hebben we te weinig gezien ja, dat de Den Haag heeft vanavond, die avond, die het vermoedelijk wel had verwacht tegen een ploeg die normaal gesproken gelijkwaardig is. Donald in de as van het veld, bal naar de rechterkant. Heusjer gaat lopen, is al uitgekomen op een meter of tien. Van de hoekvlag diep op de ADO-helft, maar de bal gaat buiten. En dus een ingooi richting Meijers. ADO heeft gegooid naar voren toe. Cabral krijgt een tikje van Dijkhuizen. Die raakt de bal ook als laatste aan. En dus een nieuwe ingooi voor Meijers op 5 meter voor de middenlijn. ADO boekt in ieder geval wat terreinwinst. Maar Roda is met veel mensen terug. Cabral wordt aangespeeld. Kramer in de ploeg gekomen als extra aanvaller. Daar is bij Den Haag op het middenveld Van Haren verdwenen. Ricky Van Haren, de fijn in Kramer was vorige week de man die in extra tijd nak opzij zette. en maakte toen de 2-1 voor ADO Den Haag in Breda. Rechterkant van het veld. Balbezit voor ADO. Zwakke bal naar Schet. Gespeeld door Malone. Zo mag Roda gaan gooien. Ja, Roda speelt een gewonnen wedstrijd. Met toch een dikke 17,5 minuut op de klok. En een 3-0 voorsprong in Den Haag. LOS langs de lijn met Ronald Boot. Hello. It's high De Breeze van John Mayer. Maakt Toy van in het verschil al, Arman? Nog niet, want na 75 minuten voetbal bij Heracles PSV nog steeds die 1-0 voorsprong voor Heracles. En PSV dat speelt ook in die tweede helft gewoon niet goed. Want als ik hier op mijn lijstje kijk naar de kansen die PSV in de tweede helft gekregen heeft... dan is dat, dat is het lijstje nog heel leeg eigenlijk. Eén mogelijkheid voor Wijnaldum, maar dat leverde niks meer op. Nu Heracles met de counter uit een hoekschop van PSV. Misschien moet het wel snel via Linse aan de linkerkant. Maar eerst naar Ragnar Niemeyer. Vierde goal van Rodríguez C, van Donald. En dan zitten we een minuut of 14 voor tijd. Verlengt eigenlijk een vrije trap van Heuscher. Getrapt vanaf de linkervleugel, ingedraaid en dan toucheert hij hem in het uh, 5 meter gebied. Heel lichtjes de middenvelder, de aanvallende middenvelder. Mitchell Donop maakt er 4-0 van voor Rode JC. Het is waar ik al een klein beetje bang voor was. De bewakers zijn nergens te bekennen. En dan in de lange hoek eigenlijk verlengd voorbij Coutinho. 4-0, wat een wilde voor Rode JC. Dat omhoog kan gaan kijken voorlopig de komende weken. Met een dikke overwinning in het voorpark in Den Haag opzakt. Want dat gaat Ronald echt niet meer fout vanavond natuurlijk. Hierrake <lacht> p. Nee, dat kan ik me ook niet voorstellen. Hierrake PSV SP, Arman. We als Toyvon hier opeens een forse duw uitdeelt aan Ben Rienstra. En Rienstra dan de gele kaart krijgt vanwege een overtreding op Toivonen. Maar Toyvon reageerde zo geïrriteerd op die overtreding van Rienstra. Dat hij een forse duw uitdeelde. Maar die blijft onbestraft tot onvreugde van het publiek. Hier. Hier in Herakles na 76 minuten voetbal. Stand 1-0 voor Herakles. En PSV, dat Herakles wel iets meer terugdringt op eigen helft. Maar tot grote kansen voor de ploeg van Philip Cocu leidt het nog niet. Herakles komt er wel steeds iets minder uit. Maar als het eruit komt is het dreigender dan PSV eigenlijk. is. Nu Maher met de vrije trap. Gaat ver het 16 meter gebied in. Zoekt de spits. Locadia wordt niet gevonden. En dan kan Herakles uitverdedigen met een lange bal naar voren. Bij Herakles is inmiddels Thomas Bruns in de ploeg gekomen. De aanvallende middenvelder. Hij heeft rosheuvel vervangen. Iets verdedigendere wissel dus van trainer Jan de Jonge. Bruns die zijn 2 maakt. Na een bovenbeenblessure en nu op het middenveld speelt. Met PSV nu in balbezit of wegen de eigen helft. BSV maakt ook weinig aandrang om sneller te gaan spelen in een hoger tempo. Het blijft wat traag, wat heen en weer tik achterin. Om maar met goed positiespel die vrije man te vinden voorin. Maar dat lukt gewoon te weinig. En ook Park, nu een bal balbezit, halfwege de helft van Heracles, kan nog niet het verschil maken. Toyvonen, die dan de bal probeert te veroveren. Maar dat lukt niet. Kwanza voor Heracles zit daartussen. Nu Park weer. Maar er wordt een overtreding gemaakt op Park. Vindt vind Rijnald, Meijer de scheidsrechter hier. Die een paar gele kaarten heeft moeten geven aan uh, spelers van Heracles, aan uh, Koenders zijn aan Schenkenveld de centrale verdedigers, maar voor de rest een uh, makkelijke wedstrijd, uh, fluit vooralsnog. Nu even een uh, blessurebehandeling bij, uh, bij Jason Davidson is dat, linker linkervleugelverdediger die de overtreding maakt op Park, maar daar zelf nog het meeste last van heeft. Nu komt die vrije trappen dan, als het goed is, voor uh, PSV. Stijn Schaars, niet heel veel gezien in deze wedstrijd nog, gaat die bal nemen. Alles en iedereen nu op de helft van Herakles lange bal van Schaars, het 16 meter gebied in van PSV. de kopt, en Toyvonen kopt een meter naast. Die kopbal die komt vanuit de rand van het 16 meter gebied, maar die het was toch nog gevaarlijk, maar Pasveer die kon die bal nog nakijken. Nu een, een wissel, de tweede of de derde aan de kant van, uh, van PSV. Daar komt Tim Matafs, de spits, in het veld. En hij vervangt, uh, volgens mij is dat uh, Jurgen Locadia, als ik het goed heb. Uh, de spits die uh, niet heel veel heeft kunnen laten zien vandaag. Hij probeerde het wel, maar hij liet zich veel afzakken ook. Hij kreeg weinig, uh, kreeg weinig ballen vanaf de zijkant en kon zich daarom niet onderscheiden. Misschien kan Matafs dat nu wel, die nu zijn plekje voorin heeft opgezocht. Als Demco Pasveer voor Herakles de doeltrap mag gaan. Gaan nemen. Heeft hij inmiddels gedaan. Zoekt Duarte op het middenveld. Wordt niet gevonden. Nu wel Kwanzaa voor Herakles. Naar Linse Halverwege de helft van PSV. Maar Rekik en Bruma. die wel een goede wedstrijd spelen voor PSV. Die staan toch sterk te verdedigen daar achterin. En in die zin is het wel te begrijpen dat Bonskooit van Gaal de 2 heeft opgenomen. in de voorselectie voor het Nederland zelf. Wel. De vrije trap nu voor PSV. Snel genomen natuurlijk. Met nog 12 minuten op de klok. 1-0 de stand voor Herakles. Rechteren, aan de rechterkant nu Brenet. voor PSV. Met de voorzet op Toyvo. de Toivoon neemt aan. Toivoon kan niet schieten. Nee, lukt niet. Dat wordt. Goed verdedigd door Bart Schenkeveld. Die, de oud Feyenoorder die over is gekomen. Van Feyenoord naar Herakles. En nu kan Herakles misschien er even uitkomen. Een spaarzame counter nu. Als de laatste 10 minuten van de wedstrijd bijna zijn aangebroken. De ingooi nu voor PSV aan de rechterkant. Maar daar wordt alle tijd voor genomen. Waarschijnlijk gaat Brenetti dan nemen. En uh, met nog 11 minuten op de klok. Moet het dan eigenlijk toch snel gaan over PSV. Als ze nog die koppositie willen behouden. Want na 80 minuten voetbal staat, staan de Eindhovenaren nog altijd achter. In Almelo met 1-0 nog steeds gelijk in Kok. Ja, en ik kijk nu naar een aanval van Cambuur. Het is over de linkerkant. Lukoki. Lukoki geeft de bal af naar Oebelus Maar Oebelus kan die bal niet belopen. Net een beetje te stijl vanaf de linkerkant. Te diep gespeeld door Lukoki. Maar heeft de bal nog wel binnen kunnen houden. Oebelus skokker. Oebelus skokker nu in duel daar met Aciënte. Maar Aciënte heeft dat duel gewonnen. En dan kan Peck gaan uitverdedigen en gaan bouwen aan een aanval. Zo af en toe is Kamburen een beetje gevaarlijk. Zoals nu. Uit deze counter hadden ze meer moeten houden. Die counter van van Koki op richting oebelen -Skog. Die werd niet goed uitgespeeld. En daar moet Kambuur het van hebben. Van Pek Zwolle is gewoon de beter voetballende ploeg. Maar kleine kansjes zijn er geweest. Ook voor Barto. Bal nu in de middencirkel. Leo Winn speelt in op Barto. Die wil even een kaart met El Macrini, Maar er is een overtreding begaan. Een overtreding door Van de Werftekking. Nee, de overtreding wordt gegeven aan, Pek, aan Kambuur. En dus mag Pek er zo meteen een vrije schop gaan nemen. Eén speler loopt met een prachtige tulban bij Pek Zwolle in de Veldron. Dat is Van. Van Polen. van Polen kwam met zijn eigen speler kwam hij in, uh, in Botsing, dat was uh, Mokotjo. Het ging om een bal in de lucht, beide koppen tegen elkaar aan. Waar is dat eerder gebeurd? Ik denk aan Nederland zelf al. Ik denk dan uh, aan uh, Kuit en de Koesman. Maar dit was nog veel onnozelder eerlijk gezegd. Want hier was vele, vele malen meer ruimte. En Van Polen had het eigen moeten voorkomen. Eén moment speelde Pex zelfs met negen man. Van Polen moest worden behandeld in de kleedkamer. En Mokotjo kon worden behandeld aan de zijlijn. Maar het was een flinke klap, maar ze staan nog beide in het veld. De bal nu voor Pexvolle. De bal wordt even achterin rondgespeeld naar Asciënte. Van Asciënte weer terug naar Van der Werf. Van der Werf is een van de centrale verdedigers. En dan gaat hij weer in de breedte. En dat komt omdat Cambuur heel ver van het doel afspeelt. Het speelveld is ongeveer op dit moment 30 à 40 meter breed. En meer ook niet. Nu wordt de opening gezocht aan de linkerkant van het veld. Maar er zit drosten de verdediger van Cambuur tussen. En die heeft de bal over de zijlijn gespeeld. En die tactiek van Cambuur duigt vrij redelijk als er maar druk wordt gezet door Cambuur op de middenveldspelers van zodat die steekpaas niet kunnen geven. Dat is in de beginfase van de wedstrijd wel een paar keer gebeurd. Waardoor Benson een drietal kansen kreeg. Maar die heeft hij niet benut. Dus Cambuur zit nog steeds in de wedstrijd. En Peck Zwolle heeft nog steeds kansen om hier een goed resultaat te behalen. Stel je voor, zeg, dat PSV gaat verliezen in Almelo. Of dat ze gelijk spelen. En Peck Zwolle gaat hier winnen. Dan zijn ze zomaar koplopen. Voorzet vanaf de linkerkant van het veld. Benson kan er net die bal niet inkoppen. Op de rand van zijn doelgebied pakt Nienhuis. Vangt die bal uit de lucht. En meteen dan weer de aanval van Cambuur over de linkerkant van. Op het veld kan Leeuwkoki langskomen bij Latsman. Nee, Latsman kan die bal terugspelen op zijn doelman Bejoa. We hebben gespeeld ruim 40 minuten. Nog 0-0 in Zwolle. Armal bij Heracles PSV. Ja, Je hebt eigenlijk geen moment het gevoel dat er een goal aan zit te komen van PSV. Dat na 82 minuten achter staat met 1-0 tegen Heracles. Als Heracles nu gaat, gaat wisselen. Daar komt Jaroslav Navratil in, in de ploeg. De Tsjechische spits. Hij van Kusama Tanane. De spits die weinig heeft kunnen laten zien in deze wedstrijd van Herakles. Het, het moest vooral van de buitenspelers komen bij Herakles. En vooral van Lintzen, die een goede wedstrijd speelt. Het spel is inmiddels hervat nu. PSV heeft dat gedaan met Matas voor het eerst in balbezit. Maar die moet helemaal terug naar Rikikik. Rikikik naar Bruma. Speelt zich af rond de middenlijn. Bruma die gaat op zoek naar een vrije man daarvoor in. Naar Jozef Zoon. Maar die wordt niet gevonden. Nu misschien wel in tweede instantie. Ja. Jozef Zoon aan de zijlijn. Maar kan de bal dan niet onder controle krijgen. En dan mag Herakles gaan gooien. Met 83 minuten op de klok. 1-0 dus altijd de voor. Voorsprong nog voor Herakles. En dan lijkt PSV hier toch tegen puntenverlies op te gaan lopen. Het eerste puntenverlies zou dat zijn voor de ploeg van uh, Philip Cocu. De ploeg die zo goed is begonnen aan de competitie met drie overwinningen. Met een doelsaldo van 11 voor en 2 tegen. Heeft het toch heel moeilijk hier in Almelo. Met nu maar Tafs die de bal over kan nemen van Herakles. Maar dat is maar voor korte duur. Want daar zit Ben Rienstra goed tussen. Rienstra want rond de middenlijn. Maar er zijn dan maar weinig mensen van Herakles mee. En PSV kan dan overnemen met Toivonen. Toivonen moet terug naar Schaars. Schaars doet dat goed. Gaat langs uh, Kwanza en krijgt de bal weer bij Toyvon aan de linkerkant. Maar Toyvon is de bal inmiddels al kwijt. En Pasveer voor Herakles. de doelman, mag dan de doeltrap nemen. Of de doeltrap, het is een lange trap naar voren wat, wat Pasveer doet. En PSV heeft dan nog alle moeite om die bal te verwerken. En dan misschien is dit de Navratil nu voor het eerst in balbezit die iets kan. Nee, dat kan hij niet, want Rekiek gooit zijn lichaam in de strijd en wint dat duel. Waardoor PSV nu rond de middenlijn weer in balbezit is met Maher. Die speelt de bal naar Jozef Zoon, Florian Jozefzoon. Aan de rechterkant van het veld gaat Davidson voorbij. Moet de voorzet komen Jozefzoon. Maar in de hand van Pasveer. Nee, die zit mis. Maar Herakles kan ternauwernood nog uitverdedigen via Mike Wierik Na uh, Naar die voorzet vanaf de rechterkant van Jozefzoon. Pasveer dacht die bal klem vast te kunnen pakken. Maar dat lukte net niet. Hij had er nog wel een handje tegenaan. En Wierik verwerkte de bal vervolgens tot Hoekschop. De Hoekschop die nu genomen gaat worden door Adam Maher. Niet heel veel gezien ook in deze wedstrijd. Maher nu met de Hoekschop op het hoofd van Toyfone. misschien nee. Wordt uh, makkelijk weggewerkt door uh, Te Wierik. En dan is de ingooi wel voor PSV na bijna 85 minuten voetbal. Maar blijft de stand dus staan op 1-0. En als dat zo blijft en zelfs als PSV dan nog een doelpuntje maakt. Kan Pek Zwolle zomaar de koploper worden nu in de eredivisie. De ingooi komt nu voor PSV. Halverwege de helft van Heracles via Jetro Willems. Die nog wel een aantal goede acties had in deze wedstrijd. Wel wat dreiging liet zien Jetro Willems. heeft de bal inmiddels gespeeld naar Karim Rekik. Centrale verdediger van PSV. Maar het gaat te langzaam. Nu weer Jozefsson. Moet wat sneller in het spel van PSV komen. Herakles zit er kort op met Davidson die goed doorjaagt. En dan moet PSV dus weer terug. En de bal is nu weer aanbeland. Helemaal achterin bij, uh, bij Bruma. Schaars, Er wordt een overtreding op hem gemaakt. Maar Wiedemeijer vindt dat dat wel mee. Want nee, hij fluit nu toch wel. Vrije trap gaat genomen worden door uh, Jeffrey Bruma. Bruma die uh, dan lang moet gaan spelen. Nee, dat doet hij niet. Wordt korte bal naar Rekiek. En Rekiek moet dan uh, met een lange bal naar voren de spitsen bereiken. Lukt dat van hem misschien? Nee. Pasveer zit daar goed bij. Heeft de bal. klem vast na 85,5 minuut voetbal. En neemt alle tijd voor die, uh, voor die ingoi. Voor die doeltrap. Als Herakles na nog steeds leidt. Tegen PSV met 1-0. Ik denk zomaar dat jouw voorspelling uitkomt... Uh... Ja, ik weet niet of er ook iets op stond. Hadden wij eens afgesproken? <laughs> nee, nee, nee, nee. Deze nee, had halve... iedereen kunnen winnen, hè? Ja, ja. 3,5 ja, minuut nog te gaan. 4-0 van Rode Dat drie nieuwe mensen in de ploeg heeft gebracht. Met Huppert, de Moesje en Bonavazia de laatste gekomen voor Kali. Allemaal gretige spelers die ongetwijfeld nog op zoek gaan naar de 5-0. Bonavazia, Armand, vertel het. Ja, het is 1-1 geworden in de 86 e minuut. PSV scoort via Yisung Park. Een doelpunt dat uit de lucht komt vallen. Want er was geen moment sprake van dat PSV veel beter was dan Heracles. Grote kansen bleven ook nog uit. Maar de goal komt er dus wel van Park die daar goed doorgaat in het duel... Park die dan de bal nog... Nee, het is hier uh, is het, uh, Schaars die dan rand 16 de bal naar Park speelt. Park wordt op de huid gezeten door Davidson, maar draait heel handig weg. En Park weet de bal dan met zijn dus rechtervoet nog net in de verre hoek achter pasveer te krijgen. Die bal hobbelt heel rustig langs pasveer in die verre hoek. En zo staat het toch best wel verrassend hoor, want de kansen waren er niet voor PSV. Maar de goal dus wel van Park. 1-1. Dagmar. Ja, Roda dat uh, met uh, dikke cijfers voorstaat. 4-0, balbezit voor Adel Den Haag aan de rechterkant van het veld. De captain Holla Maar een voorzet kan worden gekopt door Kramer. En dan levert dat nog een hoekschop op voor Ado Den Haag in de 88ste minuut. Een blessure achterin bij Roda. Ik kan niet precies zien wie er bij dat kopduel geblesseerd is geraakt. Nee, die vrije trap die voor iedereen in kluis. De commentator van dienst uit de lucht kwam vallen van Flederas na 51 minuten. Dat is de beslissing en de nekslag geweest voor Ado. Dat met 4-0 achter staat. twee minuten voor tijd. Laten Eens kijken hoe het afloopt in Almelo. Arman, ook loe. Het gaat goed, Ronald. Drie minuten te spelen nog hier in Almelo. 1-1 stand dus. die goal van van Yi Park. Die voor Wijnaldum in de ploeg kwam een kwartiertje geleden. Een goal die dus werkelijk uit het niets kwam. Want PSV had het nog steeds heel moeilijk. Creëerde maar weinig. Maar Park na op aangeven van Schaars draaide heel handig weg. En kreeg de bal met, met, terwijl hij nog op de grond lag. Half eigenlijk nog in de verre hoek achter Pasveer. En met 2,5 minuut op de klok kan PSV dan toch nog misschien zomaar die drie punten mee gaan nemen naar Eindhoven. Als PSV de bal heeft halverwege de helft van de en met Schaars. Die gaat schieten. Nee. Hij probeerde een steekbal te geven lijkt het op Joost. Maar het was of een mislukt schot of een mislukte steekbal, want het was eigenlijk drie keer niks. En na met twee minuten te spelen op de klok is het dus nog altijd 1-1. Wel sneu voor Herakles. dat het zo goed speelde in deze wedstrijd. Vooral in die eerste helft, waar het er fel op zat, veel goed doorjaagde, wat een aantal goede kansen kreeg. En je merkt in die tweede helft wel, zeker in het laatste kwartier, dat de kansen wat wegvloeiden, dat de krachten wat wegvloeiden uit het team van, van Jan de Jonge. En dat heeft nu dus geleid in die gelijkmaker van, van Yishun Park. Zijn eerste goal sinds zijn rentree hier in Eindhoven. Herakles nu wel in balbezit. Probeer het met een lange bal naar Navratil. De Tsjechische spits. In de ploeg gekomen is dus voor Tanana. Duarte kan oppakken. Duarte kan schieten. Duarte. Oh, dat scheelt echt maar een paar centimeter. Duarte met dat schot uit de tweede lijn. Goed schot, maar het gaat een paar centimeter naast de goal van Jeroen Zoet. Die verschrikt opkijkt en denkt, het zal me toch niet. Maar nee, het zal inderdaad niet. Die bal gaat, uh, gaat net naast. Als we in de 89e minuut zitten inmiddels. Jeroen Zoet de doeltrap voor PSV inmiddels heeft genomen. PSV dat natuurlijk die 2-1 wil maken. En dat dan misschien toch zonder averijen deze wedstrijd kan doorkomen. Het zal moeilijk worden, maar het kan nog altijd. Nu de vrije trap voor PSV rond de middenlijn. Maher gaat die nemen. Nog niet. Het is niet zo dat iedereen nu op de helft van Irakles zit. Want PSV houdt nog wel een paar mensen achter de bal. Maar ze gaan naar, naar voren jongens. Daar komt die bal. Op het hoofd van Toivonen. Toivonen moet schieten. Maar dat kan daar net niet aankomen. Kwanzaa zit daar net tussen met zijn grote teen. En kan die, kan die bal nog tot hoekschop verwerken. Aardige mogelijkheid dus weer voor PSV. Voor Toivonen. Voor PSV dat nu wel veel beter is hoor dan Heracles dat moeite heeft om die gelijke stand nog te behouden. Nu opnieuw een hoekschop voor PSV. Nee, het is een doeltrap voor Heracles, want Milano Koenders in een duel met Florian Jozefzoon. was het Jozefzoon die de bal het laatst beroerde, waardoor Remco Pasveer het spel nu een beetje kan vertragen als we in de negentigste minuut zijn aanbeland om even alle tijd te nemen voor die doeltrap. Heracles dat een beetje op adem moet komen, want zij hadden die die later gelijkmaker volgens mij ook niet helemaal verwacht, net zoals het publiek hier in Almelo. De doeltrap. Nu. Door pasveren. Gaat heel ver. Wordt gezocht. De Navrat, die of nee. Het is Linsen. Maar die niet in balbezit. De bal gaat over de zijlijn. PSV mag gaan ingooien als we nu zien dat er drie minuten blessuretijd tijd bijkomen. Hier, uh, hier in Almelo. Drie minuten dus nog waarin PSV die koppositie kan proberen te behouden door die 2-1 te gaan scoren. Nu aan de linkerkant, Matafs even afgezakt uit de spits. Maar een Heraclesbeen zit daartussen waardoor de bal opnieuw tot hoekschop wordt verwerkt. Stijn Schaars rent nu snel naar de hoekvlag om die corner te gaan nemen. Alles en iedereen nu op de helft van Herakles. Lange mannen gaan naar voren. Rekiek, Bruma. Kunnen zij de bal op het hoofd beroeren om de bal achter Pasveer te krijgen? We gaan het zien. Komt die hoekschop? Is van, uh, van Stijn Schaars. Hoekschop is daar. En even kijken wat het oplevert. Misschien het hoofd daar, nee. Of van, of van, uh, van Matavs. Maar die weet de bal terug te leggen. Alleen dan kan er geen PSV-vervolg aan uh, komen. Nu misschien wel. Met Schaars. Daar komt de bal. En die gaat net een paar meter over de goal van Pasveer. Weer dreiging dus voor de goal van Herakles. Het was Maher aan de linkerkant van het strafschopgebied die de bal daar kreeg. En met een uh, goede trap net overschoot bij, uh, bij Pasveer. Die de bal nu. ...nu weer mag gaan ophalen en een doeltrap mag gaan nemen. Pasveer, die opnieuw alle tijd neemt, de aanvoerder van Herakles. En dat is natuurlijk logisch, want ook een 1-1 stand hier... ...zou een prima resultaat zijn hoor, voor Herakles. Dat een goede wedstrijd heeft gespeeld, maar dan toch in de slotfase die 1-1 om de oren kreeg. Nu de doeltrap van, van Pasveer. Wordt weer een uh, verre, verre, verre doeltrap gezocht, spitsen, maar Rekiek zit daar goed tussen. Overtreding ook gemaakt op uh, Rekiek door uh, Navratil is dat volgens mij... Wiedemeijer fluit voor een overtreding op rekiek. Waardoor PSV, doelman Jeroen Zoet gaat dat doen. Of nee, hij laat het over aan, aan de centrale verdediger Bruma. Hij zit van mij Nee, Schaars gaat het doen, de vrije trap mag gaan nemen. Schaars naar Brenet, rechtervleugelverdediger. Vijf meter over de middenlijn. Brenet met de bal naar voren. Maar daar kan geen PSV-spits aankomen. het is Herakles dat overneemt. Misschien een counter nu. Nee, Jisoo Park. Goede ingreep van Park. Die goed invalt. De goal maakte. De 1-1. Nu Park moet terug naar Jetro Willems. Rond de middenlijn is dit. Herakles helemaal teruggedrongen op eigen helft. Als Bruma de bal inspeelt naar Schaars. Schaars naar de rechterkant. Zoekt Maher, komt niet in balbezit. Dan is het uh, Linse die de bal uh, wat uh, paniekerig wegwerkt. Kan ook bijna niet anders. Want veel rust is er niet meer in het, uh, in het spel van, uh, van Herakles. Bal naar voren weer. Van PSV Jozefzoon kan daar niet aankomen. Remco Pasveer pakt de bal makkelijk op. En dan is er nog uh, ongeveer, schat ik, anderhalve minuut... a twee minuten te spelen van die drie minuten blessuretijd... ...die arbiter Wiedemeyer heeft bijgetrokken. Doeltrap weer van, uh, van Pasveer. Heel ver en heel hoog ook vooral Pasveer... Maar PSV zit daar weer tussen. Herakles komt eigenlijk niet meer in het spel voor nu. En dat is al zo sinds ongeveer de 85ste minuut toen de goal viel van Park. Nu Jeroen Zoet die de bal wat paniekerig over de zijlijn werkt. Waardoor Herakles misschien wel nu wat, wat rust kan aanbrengen in het spel. Herakles dat de ingooi mag gaan nemen aan de rechterkant. Mike Wierik rechtervleugelverdediger van de ploeg van, van Jan de Jonge, mag dat gaan doen. Die uh, neemt daar alle tijd voor. Nee, hij gooit al snel, best snel toch naar uh, de rechterkant van het veld. Waar Duarte nu in balbezit is. Bij de hoekvlag is dat. Maar die weet de bal niet in bezit te houden. De ingooi mag genomen gaan worden door PSV. Als PSV nog één keer naar voren mag. Ik schat nog een minuut te spelen ongeveer. Hier, hier in Almelo. Heracles PSV 1-1. En dan is het afgelopen in Almelo. En blijft het dus 1-1. En loopt PSV voor het eerst in deze competitie tegen puntenverlies op. En kan Pex Wolle zo meteen misschien de compositie veroveren. Maar PSV... Wint dus niet hier in Almelo. Het blijft 1-1 tussen Herakles en PSV. En de andere wedstrijd is ook afgelopen. ADO-Roda-JC werkt 0-4. Eerder al eindigde NEC-RKC in 2-2. En het is rust bij de vierde wedstrijd. Pek Zwolle tegen Cambuur en daar is nog niet gescoord. 0-0. Ziggy Marley met Tomorrow People. Laten we het hebben over de vroege wedstrijd. NEC-RKC eindigde in 2-2, maar NEC kwam wel met 2-0 voor... door twee strafschoppen van Higden. Ronald van der Geer praat na met de aanvoerder van NEC, Rens van Eijden. Rens, na zo'n uh, bewogen week, is dit wel een punt om te koesteren, denk ik? Denk ik niet. Uh, je begint goed aan die wedstrijd, je komt 2-0 voor. Uh, maar, nou, tot dat moment ging uh, niks fout eigenlijk. en uh, in mijn ogen ontrechte penalty breekpunt denk ik ook in de wedstrijd. Alhoewel we de hele tweede helft slapper speelden als de eerste helft. ik AXC was de, de man te vinden op het middenveld. Waar wij uh, geen grip op hadden. En, uh, ja, dan maak je uiteindelijk nog die 2-2. Alhoewel je op het einde nog een kans op hebt op de 3-2. Alleen uh, die mocht, uh, mocht er niet ingaan. Is het is een breekpunt in de wedstrijd. Is dat ook een mentaal breekpunt voor jullie? Uh, ja, dat moeten we achteraf nog uh, analyseren. Maar uh, ja, het is niet, uh, niet fijn. En, uh, Zoals ik al zei, de eerste helft had het goed op de rit. De tweede helft had het een stuk moeilijker. Ik vond het bewonderenswaardig hoe jullie het op de rit hadden uh, in de eerste helft. Met met name het knokken voor elke centimeter die er was. Waar komt dat ineens vandaan? Heeft wel ingezeten. Alleen, uh, het gaat gepaard met een organisatie uh, daar hebben we nadrukkelijk over gesproken. En dat hebben we goed in de eerste helft. Maar ik al zei, de tweede helft was een stuk minder. Wat was er anders in de, in de spelopvatting vanavond dan de andere, andere weken? Uh, meer in, in, in de organisatie op eigen helft spelen? Uh, eigenlijk uh, niet zo zeer veel anders. Alleen uh, ik denk dat de uitvoering een stuk beter was. Er uh, was meer agressie. We kwamen wat makkelijker. En de duels, de onderlinge afstanden waren beter. En uh, ja, tweede helft waren een stuk minder. En dan zie je toch, ja, tot dan het breekpunt, dat je daar vertrouwen uit putt. Dat voetbal lekker. En je ziet dat mensen weer op elkaar durven te vertrouwen ook. Ja, dat ging goed. Uh, ja, wat ik al zei, we hebben de eerste helft gewoon goed gevoetbald. Uh, uh, dan brak het ook nog eens aan de afgelopen wedstrijden. Uh, ik vind het knap van het team dat we dat zo opgepakt hebben. Want je zegt, uh, ja, we hadden kunnen winnen. Je had eigenlijk drie punten kunnen hebben. Maar dit is allemaal dan wel een prettige opsteker, toch? Ja, ik kan er nauw moeilijk over zeggen dat ik er gelukkig mee ben. Omdat we in mijn ogen zeker twee punten hebben weggegeven. En wat uh, meer verdienden. Hebben jullie als spelersgroep de afgelopen dagen nog schuldig gevoeld? Dat denk ik wel, ja. Hoe is dat tot uiting gekomen? Ja, kijk, er is voorheen besproken dat iedereen achter de trainer stond. Dus uh, zolang dat is uh, zijn we ook zelf verantwoordelijk uh, voor onze eigen prestaties. Uh, die prestaties waren niet goed. Dus we moeten ook uh, in de spiegel kunnen kijken en zeggen dat het niet goed genoeg was. En dat hebben we met elkaar besproken. We hebben goed tot uiting komen later vandaag. Alleen uh, we hebben niet 90 minuten vol kunnen houden. Rens van Eijden van NEC. Zijn ploeg haalde het eerste punt, maar hij klonk nog niet echt blij. Eens kijken hoe het met de trainer van die andere ploeg is, RKC, Erwin Koeman. Erwin, als we over de volle 90 minuten kijken, uh, voelt dat punt in je hand dan prettig? Of zeg je, nee, mijn hand is te leeg? Nou, nee, je moet ook real zijn. Uh, ik ben blij met het punt. Natuurlijk, als we op het eind betere keuzes maken, dan kunnen we nog winnen. Maar ik, moet ook, uh, niet ik kan niet ontkennen dat NEC uh, drie minuten voor tijd ook een geweldige kans kreeg voor de 3-2. Dus al met al gezien de tweede helft, denk ik een verdiend punt. Maar oké, okay, je kan altijd zeggen: je had meer moeten zijn, maar dat is altijd achteraf. Maar toch speelde je team in de tweede helft wel anders. Is dat het afnemen van de krachten van NEC? Of heb jij toch ook wel wat dingen gewijzigd waardoor je wel de vrije man vindt ineens? Nou, ik, ik, ik vond in de eerste helft vond ik ons uh, absoluut niet goed. Heel min. En, uh, ja, en NEC vond ik ook niet goed. Maar die, die kwamen een beetje door het publiek. Uh, die hadden iets meer wilskracht in hun team dan wij, vond ik. Zij wonnen meer duels. Ja, en als je dan uh, de, de eerste goal ziet, hoe je die tegenkrijgt... ja, dat is natuurlijk een kinderlijke fout. En uh, die wordt afgestraft met een strafschop. Ja, en dan loop je gelijk weer achter de feiten aan. Ja, ongelukkig, hè? Op zijn minst. Nou ja, ik weet niet. Ik denk niet dat het ongelukkig is. Het was gewoon uh, een, een, een slecht moment. Je neemt hem zelf ook in bescherming, hè? En het team ook door hem in de rust in de kleedkamer te laten. Nou ja, kijk, hij uh, had ook zijn tweede gele kaart kunnen, kunnen krijgen later in de wedstrijd. Ja, ik denk dat het de enige mogelijkheid voor mij was om Frank te wisselen. Dan nou zit je uh, keurig bij wedstrijden van je tegenstander met een opschrijfboekje vaak te kijken en dingen te noteren. Is het dan heel anders vanavond gelopen omdat nu de groot voor die groep stond in plaats van Pastoor? Of stond er een andere tegenstander? Ik moet eerlijk zeggen, ik kijk niet zo uh, heel erg uitgebreid naar, uh, naar de tegenstander. Uh, uiteraard laten we ook beelden zien. Maar wij wisten ook dat er een aantal mutaties zouden zijn bij NEC. Uh, en dat gebeurde. Ik denk dat er drie, vier nieuwe jongens in de ploeg hadden staan. Ten opzichte van de, van de laatste weken. Nou ja, dat wisten we ook wel dat dat zou gaan gebeuren. En uh, uiteindelijk moet je het zelf doen. En uh, excuses moet je niet hebben. Eerst zelfs uh, was het absoluut voor NEC. De tweede helft was voor ons. En dat zei Erwin Koeman, de trainer van RKC. U hoorde het al. Uh, aan de kant van NEC stond een nieuwe, weliswaar interim trainer, Ronde Groot. Ja, ik zag een, een team dat uh, werkte, knokte voor elke centimeter en zelfs vertrouwen had. Hoe heb je dat er dus zo snel ingekregen? Ja, ik moet zeggen dat we deze week echt uh, niet te veel over RKC hebben gehad. En we uh, proberen echt de focus te leggen. Wel op deze wedstrijd hebben we niet over de tegenstander veel gesproken. Veel in de gesprekken gehad. En uh, ja, dan begint zo'n wedstrijd. En je ziet toch dat het uh, in het begin wat weifelend is, weet je wel. En ik moet zeggen dat het scoren voorlopig zit natuurlijk ook mee, dat geeft ook een stukje vertrouwen. Dus uh, ja, als je dan ziet wat ze 90 minuten lang brengen en uh, strijd en beleving en het publiek help je daar nog mee. Ja, dat is alleen maar een compliment waard. Ik had ook het idee, je hebt het simpel gehouden voor ze. Uh, plooi terug op eigen helft, hou de organisaties kort op elkaar en vertrouwen op elkaar. En van daaruit, als je het gevoel hebt, mag het. Klopt dat een beetje? Ja, dat is inderdaad waar. Je, je ziet ook dat we countermogelijkheden hadden in de bal overname. Alleen gingen we daar wat slordig mee om. Alleen de tweede helft, ja, dan lopen we veel zoveel te terug. En dan zie je ook, uh, dan valt 2-1 of het wel even geen strafschop is. Laat dan uh, even te buiten, maar... Ja, dan zie je toch dat, dat we te veel teruglopen en dan valt de 2-2. En dan heb je alleen, tenminste, dan had ik van de kant, het zal toch niet waar zijn, dat die 2-3. Want op het moment dat je zo blijft staan, ja, dan roep je het onder de helft af. Hoe was het met jou eigenlijk? Want ik kan me voorstellen dat de jongens wat nerveus waren. He, andere trainer, nog altijd geen punt. Hoe was dat met jou eigenlijk? Want je moet daar maar wel gaan zitten. Ja, nou, goed. Uh, wat dat betreft heb je wel een bepaalde spanning natuurlijk. Zo realistisch moet ik zijn. Maar wat dat betreft zat ik wel redelijk relaxed op de bank. Alleen de tweede hadden we iets minder. Ja, daar kan, daar, kan ik, daar kan ik me iets bij voorstellen. Uh, wat heb je benadrukt de afgelopen weken in die persoonlijke gesprekken met die jongens? Maar dat ze vooral moeten focussen op de taken in het veld die ze die moeten uitvoeren. En, uh, dus echt uh, van nummer 1 tot en met, met 11. En uh, ja, dan hebben ze goed gedaan. Live sport bij NOS op radio 1. De fine young cannibals met Johnny, come home. Tweede helft, packs wolkenkamduur, Henk Kok. Twee minuten voetbal in die tweede helft. En dan kijk naar Fernandez. Fernandez speelt naar de linkerkant bij Peeks Is een invaller voor de En nu Mok daar vanaf de rechterkant. En weer wordt die bal rondgespeeld bij Peeks Zojuist zag je nog een aardige actie van de centrale verdediger van de Werf. Van de Werf dacht, Ja, je kan die bal helemaal niet kwijt. Laat ik zelf maar eens een keer een actie ondernemen. En hij stoomde op richting het strafschopgebied van Kambuur. En iedereen, iedere speler van Kambuur die met zijn tegenstander mee. En dan denk je, ja, ik loop recht naar de goal toe. Maar in laatste instantie werd van de Werf toch nog even de voet was gezet door Elma Crini. maar dat leverde er niet meer dan een vrije schop op. Vrije schop op, de derde vrije schop van Aciente, maar dat er weer geen doelpunten op. Peksvolle wacht nog steeds op doelpunten, maar dat wervelende spel, waar ik de eerste drie competitiewedstrijden heb gezien van Paxvollen, daar ontbreekt het aan. Er gaat te veel mis. Niet goed gepaasd nu misschien. Nee, Nienhuis gaat goed mee en dan wordt die bal door Leeuwin net voor Nienhuis weggespeeld op de rand van een strafschopgebied. Miscommunicatie, maar er vloeit geen bloed uit voor Cambuur uh, en nu kan Nienhuis dan de de bal over de zijlijn. Skop, ja, die bal gaat over de zijlijn. En Pek Zwolle neemt meer en meer risico's. Erin Kambuur helemaal terug. Bijna alle spelers op de helft van Kambuur. Pek Zwolle gaat ingooien. Halverwege de helft van Kambuur. Lange bal. Die gaat richting Moktar. Moktar die zet hem voor de goal. Controle bij Fernandes. Prachtig schot van Fernandes. Halve omhaal. Gaat maar net naast. Een metertje naast. Van net buiten een 16 meter gebied. Mooie actie van Fernandes. Maar nog geen doelpunten in Zwolle, 0-0. Bart Svings heeft gisteren voor eigen publiek zijn achtste wereldtitel in het inline skaten veroverd. De 22-jarige Belg, die ook op het ijs goed uit de voeten kan, was bij de wereldkampioenschap in Oostende voor de vierde keer de beste op de 10-kilometer puntenkoers. Svings wordt in België steeds populairder, net zoals de sporten die hij beoefent. Het was dan ook gisteren volle bak om de skielerheld Bart Svings in actie te zien. Ja, het was uh, nog nooit zo druk denk ik uh, in België voor het skieleren. De laatste maanden en eigenlijk wel jaren is toch meer gegroeid. En een onderdeel daarvan is zeker het schaatsen dat het skiler ook meer in de bekendheid heeft gebracht. En ja, ik vind het alleen maar leuk dat ik met zo'n publiek kon rijden gisteren. Maar je bent al een paar keer wereldkampioen. Hoe kan het nu dat die hype zo ineens ontstaat? Um, ik denk dat het vooral is door mijn resultaten de laatste jaren op, uh, op het ijs. Um, ik ben vorig jaar uh, heb ik een bronzen medaille gehaald op het WK. En dat heeft toen ook wel iets losgeweekt in België. Um, en nu de afgelopen periode zijn we echt wel... Ja, pro ze proberen zoveel mogelijk het skilleren en het schaatsen te promoten in België. En vanavond was dat toch precies vrij goed gelukt. Ondertussen zeg je wel iets geks. Uh, mijn medaille op het WK Allround schaatsen weekt iets los in België. Ja, um, ja België is... Uh, Zeker geen schaatsland, maar we hebben een historie met Bart Velkamp dan. Onze laatste echte medaillewinnaar op de Spelen, in de winterspelen dan toch. En um, ja, het is een Olympische sport en nou is een groot verschil in België. Of je geen Olympische sport vindt of wel een Olympische. En nu met Stotje in het vooruitzicht hebben, ja, vinden ze toch dat er iets aan het gooien is in België. En dat is dan ook meteen het verschil tussen skileren en schaatsen? Ja, dat is het grote verschil. Toch aan media-aandacht is dat in België een uh, enorm verschil. Toen ik uh, voor de eerste keer wereldkampioen werd op skiers, um, stond ik in de regionale krant, geloof ik. En... Maar nu, gisteren, was het gewoon een hele andere wereld. Het werd skilleren zo, zo beleefd in België en ja, het volk dat erop afkwam was, uh, was gewoon prachtig. Gaan we het nog beleven dat België schaatsmaf wordt? <laughs> ik hoop het eigenlijk wel. Ik ga er al sinds alles aan doen... En... Ja, uiteindelijk moeten er vooral eerste resultaten komen. En daar ga ik voor komende winter proberen zo goed mogelijk uh, te presteren op het ijs. Maar um, ja, als we dan ook België echt uh, gek voor krijgen, dan uh, zou het wel leuk worden. als we ja, In Nederland is het nu niet zo ver af om uh, naar de wedstrijden toe te komen. Hoe beleef jij die hype, die, dat gedoe rondom je heen? Want je, onwaarschijnlijk blijf je heel erg rustig. Um, ja, ik probeer zo rustig mogelijk te, te blijven. Want uh, gisteren voor de wedstrijd had ik, ik wel het druk... omdat er zoveel mensen kwamen kijken voor de wedstrijd. Um, en uiteindelijk is het nog vrij goed gelukt om die druk te bewaren... en uh, niet te veel stress te hebben. Maar ik had, uh, ik had er wel veel stress voor voor de wedstrijd. Als jij in Nederland was geboren... dan was je nu in een gespreid bedje terechtgekomen in een commerciële ploeg? Ja, misschien wel, ja. Um... Had je dat liever gehad? Oh, um, de, zoals ik nu in de situatie zit... Um, zou ik niet naar een commerciële ploeg willen gaan. Ik, ik ben nog maar drie jaar aan het schaatsen. Um, ik doe nog in de zomer heel veel skillerwedstrijden. Dus ik heb echt wel mijn eigen voorbereiding. En als ik op het ijs kom, heb ik heel veel aandacht nog nodig aan mijn techniek... Um, en ik denk als ik echt meteen in een van die commerciële ploegen kom... heb ik toch misschien een beetje schrik om er verloren in te geraken. Um, want ja, ik heb nog zoveel aandacht nodig. Daar komt toch die Belgische aard naar voren? Ja, misschien wel. Um, en ja, maar nu hoe het werkt met Bart, hij, heeft, hij geeft heel veel details tijdens de trainingen, tijdens de wedstrijden. En, ja, hij is heel veel met mij bezig, maar natuurlijk ook wel met andere jongens mm -hmm. van de ploeg. Maar die hebben ook wel dezelfde aandacht nodig als mij. En daar, daar ligt, denk ik, nog wel een verschil in met de, met de commerciële ploegen, die, ja. Ja, waar daar alle toppers bij in zitten. En dan denk ik dat voor mij eerder elke training een soort van wedstrijd zal worden. Dan, uh, dan maar even, even, even zuiver uh, commercieel, gewoon financieel gezien. Um, zou je dan niet soms jaloers worden op. Uh... Ja, hoe de Nederlanders het voor elkaar hebben wat dat betreft, want die hoeven daar niet over na te denken. Nee, inderdaad, ja, ze hebben het, uh, ze hebben het heel goed over, voor elkaar. Maar ik ben op dit moment ook nog altijd student, dus uh, ik studeer nog altijd. En voor mij is nu nog niet uh, het belangrijkste om meteen geld te gaan verdienen. Ik ben, ik ben bezig met mijn doel en mijn doel is om, om goed te presteren in Sochi en ook daarna nog in, in 2018 om te spelen. Um, dat doel heb ik de laatste jaren uitgestippeld en daar ben ik nu mee bezig en... Als die resultaten in Sochi komen, dan, dan ben ik er wel van overtuigd dat we echt wel een, een goede, dat ik er ook wel iets aan, al aan zal verdienen. Maar eerste resultaten in Sochi. Bart swings, inline skater en ook nog schaatser. We gaan naar, uh, u hoorde hem in gesprek met Ayol Kloosterboer trouwens. We gaan naar, we gaan naar Henk Kok, Peck tegen Kambuur. 0-0 nog. Ja, nog 0-0, maar de druk wordt groter en groter. Een hoekschop vanaf de rechterkant. Kan hij nog eens een keertje ingeschoten worden? Moktaar, wordt bal wordt gesmoord. Ja, misschien wel twee of drie verdedigers die die bal weg kunnen werken van Kambuur. Maar Kambuur nu een bal bezit via Likoki. Precies op de middenlijn. Het is een 0 tegen 0. En Peck voert de druk steeds op, vaak vier aanvallers van. Klies komt vaak opzetten naast Benson. Dat is een centrumspeler. En nu mis je een kleine counter van Kambuur. Ik denk het eerlijk gezegd van niet. Van Kambuur komt er nou nauwelijks nog uit. Nu zou er geschoten moeten worden. Kan er geschoten worden? Nee, er wordt nog niet geschoten. En deze aanval is ook weer teniet gedaan. Pek neemt de bal over. Het is nog steeds 0 tegen 0 in Zwolle. Einde van dit uur. Uh, NOS Langs de Lijn. We gaan naar Marjan Koekhoek met het journaal.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 Geen dure callcenters en ook geen vertegenwoordigers. Daarom heeft mkbkantoorartikelen.nl wel de goedkoopste kantoorartikelen. Vergelijkt u zelf maar op mkbkantoorartikelen.nl. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl Bij ons vindt u ruim 14.000 kantoorartikelen bij elkaar. Daarom bespaart u zoveel tijd. Mkb